Ik wil even iemand naar voren halen die het niet verwacht. Ahmed. En waarom doe ik dat? Jullie weten het. Dat was de jongen waar we op wachten. En ik wil toch een applaus vormen. En ik zal je vertellen waarom. Deze jongen was in staat. Deze jongen was in staat om de tekst die meneer Joost heeft voorgelezen op dezelfde manier en even goed voor te lezen. Dus. Oké, okay. we gaan verder en dan kijk ik even op de lijst. Er gaat een nummer geplaybackt worden. Ik kijk even of ze al klaar staan. Nee? Oh, jullie gaan dansen. Oké. Okay, oh ja, dat klopt. Dansen op het nummer van. Ik lees niet goed. Dansen op het nummer van je broer. En het nummer heet Engeltje. Kom maar naar boven, jongens.